De aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon leggen een enorme druk op het Libanese zorgstelsel. Dat zegt de voormalig minister van Volksgezondheid van Libanon tegen de BBC. Elke dag krijgen ziekenhuizen volgens hem een groot aantal slachtoffers binnen. Een deel van de hulpverleners is zelf ook een huis kwijtgeraakt. Volgens de oud-minister heeft Libanon nog voor twee maanden medicijnen. De Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn gisteren 14 mensen omgekomen. Sinds vandaag voert Israël ook aanvallen uit op het oosten van het land. Prinses Ariaan gaat komend jaar lucht- en ruimtevaarttechniek studeren in Delft. Dat vertelde ze aan het eind van het bezoek van de koninklijke familie aan Dokkum. Ze is al toegelaten tot de opleiding. Koning Willem-Alexander vierde vandaag zijn 59e verjaardag in de Friese stad. Het koningshuis maakte in de Friese plaats kennis met sporten. Met sporten als vierjeppen en kaatsen. En de koning schaatste samen met koningin Maxima en prinses Ariane een rondje op een kunsteisbaan. Na afloop noemde hij het een onvergetelijke koningsdag... en bedankte de Dokkumers in een paar Fries. De politie heeft een vrouw van 31 uit Enschede opgepakt. omdat ze betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij in het centrum afgelopen nacht. Daarbij raakte iemand gewond. Politie verspreidde eerder het signalement van een man. naar wie ze op zoek waren. Agenten hebben hem inmiddels gesproken. en hij is geen verdachte meer. China wil dat de overname van het AI-bedrijf Manus door het Amerikaanse Meta wordt teruggedraaid. Vermoedelijk wil China niet dat de kunstmatige intelligentie van Manus in, het buitenland, in buitenlandse handen komt. Manus is een chatbot die direct opdrachten kan uitvoeren. Hij werd pas 15 maanden geleden gelanceerd. En zou nu al goed zijn voor een omzet van meer dan 100 miljoen dollar. Meta legde er vorig jaar voor 2 miljard dollar, legde er vorig jaar voor, 2 miljard dollar voor neer. Het weer dan nog: er is wat sluierbewolking, maar de zon komt er regelmatig doorheen. Later vandaag kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog en het wordt 12 tot 19 graden. Dit was het Nationaal ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De ene keer gaan we naar links en de andere keer gaan we naar rechts, want zowel Edo als Zandvoort zijn we allebei om ze een beetje in aan de aanval. Bij Zandvoort zijn er inmiddels wel een aantal dragende spelers hebben moeten vervangen vanwege toch wat blessures. Edo die is zeg maar toch wat meer in de aanval misschien, want ja die moeten natuurlijk wel. We gaan weer een verschot wat boven de kruising naast gaat. Dus Edo zet wel alles op alles om te proberen die overwinning binnen te allemaal. Voorlopig is het nog 0-0. En uh, we hebben wat jongelingen in het veld. En uh, ja, het kan aan alle kanten op opgaan. Maar 0-0 erop. We zitten in uh, met minuut 78 spelen we. Dus nog tien minuutjes en uh, zodra er wat is meld ik me en dan moet je me er gauw in laten, want er gebeurt er echt wat. En bij voor de wachten we rustig op dat we... Z dit zich zou een spelletje ook geen slecht resultaat zijn, maar ja. Nee, zeker niet. Tegen ADO. Dat, uh, of e e Edo. Edo. Edo. E ADO. E ADO is Den Haag, hè, <laughs> toch? Edo. ADO is Den Haag, Edo is Haarlem. En, uh, maar ja, we gaan niet voor 0-0 naar het stadion natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. We komen voor de doelpunten, maar als we er niet zijn en hey, we hebben een puntje, dan moeten we die me gauw uh, koesteren.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 Oh. Ja, ja ja ik ga met de vriendengroep ga ik er naartoe dus uh, het wordt de eerste keer ik ben oh heel dat heel oh jullie hebben al afgesproken we hebben afgesproken nou zeker. geweldig en nou ja de, de Line Up is al bekend hè? zo heet dat tegenwoordig mm. dat is gewoon artiesten die komen spelen in het gewoon Nederland mm -hmm. uh, waar verheug je het meest op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 en die nu ook muziek gaan maken, dus... of ja. aan het maken zijn. Okay. Ja, nou, die draaien wij niet, hè? De bankzitters. Nee, die draai ik zeker niet, nee, uh, Benno. Nee. nee, wat denk jij? Uh, daar gaan we niet aan beginnen, hoor. Maar je hebt er nog wel iets... Uh, ja, Rob, die zit uh, naast zich in de computer te zoeken. Maar, ja. Maar, uh, maar, ja, ik heb hem gewoon niet... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. De, de bankzitters, de dat bankzitters. gaan we niet doen. Nee, nee. Rob is namelijk uit de jaren tachtig, van de jaren tachtig. Ja. Dus, uh, uh, maar het, zij zijn niet alleen natuurlijk, hè? Nee, nee, nee. nee. Waar verheug je, je eigenlijk op, is, op, op zo'n festival? Gezelligheid. Ja? Ja, ja, gezelligheid. Ik denk ook wel lekker samen met andere mensen en toch een beetje een feestje ervan maken. Ja. Ja, daar verheug ik meestal op. Ja, ja, ja, ja. ja. ja lekker en, drankje erbij natuurlijk. En, hopelijk zonnetje. Ja hopelijk zonnetje. <laughs> ja, hopelijk zonnetje. Ja, in de regen is het erg, hoor. Ja, ja, dan, uh, nee, dan wil ik niet meer. Dan word wordt het, word het, word het de modderpool. <laughs> Precies,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 Boek haar vier safaris Zij gaat met me mee vanavond Maakt niet uit dat het je maar is Oh, oh, oh. We gaan de lichten aan oh, oh, oh. Maar ik wil nog niet gaan Dus ik dan die in de taxi Vraag kom wat gaan we doen Raoul is in voor actie Robie komt hier naartoe En Milo had zijn dag niet Maar dat doet er niet toe Want vanavond maakt het allemaal goed Ik ben met de aan. Wel grappig, hè? Ik heb gewoon de bankzitters, hoor je dat even, oh, dit Benno? Was het? Dit, was het? dit was de bankzitters oh, met ja. de entourage. Volgens mij uh, een van hun uh, eerste hits. Klopt dat, uh, Caitlin? Klopt, ja, ja, ja he, dat dacht ik ook, zeker oh, weten. Ja, ja, ja, ja. Dus goed, nou... Uh, ja, Caitlin's ben je stil van? Met, ja, ik ben beetje <laughs> ja, stil weer. Ja, dat merk ik. Ja, dat liedje, dat... dat, dat, dat uh, nou, goed. Uh, <laughs> we laten het los, we laten het los. <laughs> um, Catelyn, uh, vertel eens... Um,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 Het is uh, iets uh, jonger wat betreft uh, de leeftijd. O, lekker. Daar, uh, ja, een lekkere bieten uh, ja, zit ja. erin, uh, Benno. Ja. En weet je wat het leuke is? Ja. In deze plaat ga ik mij zo dadelijk even voorstellen aan jullie. Oh, oké. Okay. Ja, echt waar. Ja. Want uh, de Sting is precies ga ik voor je draaien... met de single Lost in Music. Nee. Nee. No bad.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 Waar blijft dat nu? Uh, op dit moment is er uh, trouwens een strafschop voor Edo. En uh, we zitten we al in de 90-plus zitten we al. De strafschop voor Edo. De stand is niet 2-0, 2-1. Ik ga zo verder. Nummer 12 zat achter de bal. Onze keeper zat te springen in de goal. En hij is 3-1 geworden nu. En we hadden het dus 2-0 waren we gebleven net en Rick, de, uh, Jets de Haan, die kreeg een uh, mooie vrije trap en die schoot hij in, uh, zo'n beetje vijf minuten voor tijd. Toen was het 2-1 en dit is, nu is het 3-1, dit is wel de genadeklap. We zijn, uh, ja, het is 3-1, denk dat het dus ook, er is niet veel op onthoud geweest. Dus we bijten in het interessant vandaag, we hebben geen punten. Toch weer balen. Die, oh, uh, dat is toch falen en ik moet eerlijk zeggen, ja, er zijn een heleboel spelers toch al geblesseerd, uitgevallen vandaag.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 Oh. scheidsrechter is overigens gepustigen met zijn gele kaarten gedaan. Ik heb er denk ik zomaar een 8 of 10 zien vallen. Dus dat wordt ook oh. een hele administratieve afhandeling naar de wedstrijd straks. Ik hoop dat hij allemaal de goede nummers op onthoudt. <lacht> maar, maar, maar goed. Even bingo spelen. Kijk, als je, je wel eens, bij die lagere helft, heb je wel eens een scheidsrechter die dat ook doet, maar die gaat naar huis en dan vergeet hij dit allemaal. Maar deze scheidsrechter, ja, die moet toch al die gele kaarten notuleren. En, op de wedstrijdformulier. En elke kaart kosten minimaal 17,50 administratiekosten. Ja, meen je niet ook zo, voor de uh, oh, KVB wow. uh, zijn het goede administratieve zaken. Zeker, je, je. Zeker weten. Ja, maar ja, wat betekent ja, dit ja. voor uh, de na-competitie uh, voor uh, SV Stamford? Nou, is. Uh, kijk, we, we spelen natuurlijk op deze gehele gekke tijd. Uh, uh, daar, de onderste is vandaag vrij aan Muiden. Die speelt niet. Die had één wedstrijd meer gespeeld. Wij uh, gaan nu vliezen. We stonden.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 Dat zou betekenen dat we bijna niet aan de na-competitie ontkomen. Maar dat is dan ja, dat is dan iets anders. Het is, uh, dus het is, ja, een puntje of drie waren beter geweest, maar dat die zit er even niet in. Nee, zeker. Twee punten worden helemaal moeilijk altijd, ik, natuurlijk. Ik, ik denk dat de twee punten worden helemaal moeilijk maar er één punt ook. En de scheidsrechter begreep in zo'n enthousiasme volgens mij ook uit het einde Oh, oh. oh. <lacht> <lacht> nou Pieter, wat een lach. Zit, zitten ze allemaal op het veld, ja, he, weet je wel?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 dus allemaal volgens de laatste uh, nieuwste inzichten op communicatiegebied mocht jij die nieuwsbrief schrijven? Ja, ja, ja. Okay. ja, ja. <laughs> en de, de input die werd geleverd door, door bestuur of zo? Wat, uh, nou, uiteindelijk maakte ik dan de nieuwsbrief. En op een maar ja, maar moment... we houden dan je nieuws vandaan.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 Ja, ze hebben een historische fietstocht hebben ze gehad. Gaan okay. ze mooi door het centrum heen van Amsterdam. En uh, ja, allerlei leuke dingen. Een foute kerstavond trui, club hadden ze ook. Dat je een oh. foute kersttrui moest komen. Kerst. Ja, allemaal ga. <laughs> Met het uh, Ajax logo erop. Ja, ja ze verzinnen ja. echt van alles. Dus, ja, uh, ja. En weet, weet je wat ik gisteren op tv zag? Of uh, vandaag, vanmorgen? Dat ze ook een uh, Johan dag hadden in de arena. En Johan Alle dag. mensen die oh, Johannes ja. of uh, Johan uh, oh, heten, die ja. werden uh, welkom gegeten. En die mochten dan zeg maar overal een kijkje nemen. Ja, dus uh, iedereen ja. heette daar jou aan die dag vanwege jou en natuurlijk. Natuurlijk. Ja, Uiteraard. ja, ja, ja, ja. ja nee, leuk, heel leuk. Ik stel voor we gaan even naar muziek en dan gaan we verder over de campagne die Ketlin gaat voeren. Maar er toch over Amsterdam. Nou, ja. Deze man mag daar ook niet bij ontbreken natuurlijk. Nee. Nee, nee. Hè? Met bloed, zweet en tranen. De single van André Andriesus. Wie doet het niet aan mij? Op een zaterdagavond in een gezellig café.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 Deze man is zeker verbonden aan uh, Ajax uh, Amsterdam... waar we het net over hadden. is zijn bloed, zweet en tranen. Ja. Ja, ja, hebben wij ook wel eens, hè, Benno, toch? Ik, ja, Ik zweet me hier aan uh, het <laughs> Ja, dat dan... hoeft niet alles te weten. Het <laughs> bloed, maar... bloed, bloed heet uh, studio. Uh, zeker weten, ja. Uh, en uh, goed, Kitlin Smits, uh, die gaat een maatschappelijke awareness... Uh, spreek het goed uit, awareness. Zeker. Ja, dankjewel. Ja. En uh, campagne voeren hier in Zandvoort, hè? Ja.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 mogelijk begrijpen. Ik zit er zelf natuurlijk wel in, ja. maar ik wil ook de jongere doelgroep begrijpen. Wat, wat triggert hun, zeg maar? Het zijn toch je leeftijdsgenoten? Neem ik ja, aan. maar ook, het, het begint in principe vanaf een jaar 14, dus het begint oh. al vrij jong. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en, die, en die doelgroep wil ik ook graag spreken. Ja, ja, ja. ja. En, um, nou, je hebt drie uh, jongeren uit Zandvoort gesproken. Ja.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 En ja, daar gaat het ook uit. Uitsluiten. Over. Ze zijn ja. buitengesloten klopt. eigenlijk. En dat uit... ontwikkelt zich in een laag uh, zelfbeeld. Ontwikkelt ja. zich in stress. Maar ook depressie. Ja. ja, ja. ja uiteindelijk, uiteindelijk leidt het tot, tot depressie. Want je hebt over depressie gesproken. Je noemt je, je eigen broer. Ja. ja je noemt het broertje. Dus broertje. ik neem ja. maar dat hij jonger is dan jij. Ja. Ja. Klopt. ja, ja.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 ja, uh, je lichaam uh, ontwikkelt zich, dus ja. je ziet er niet uit. <laughs> Toch, <Ja, tok> Rob? Het, het... Ja, uit. ja, ja, natuurlijk. <tok> ja, nee, maar tegenwoordig is uh, alles met uh, eieren e gemaakt. Uh. Ja. Nou, ik moet even iets uh, vrolijker kijken op de foto. Of, oh ja, ja, uh, ja, ja. Er ja. zit één haartje niet helemaal goed, uh, ja, corrigeer ja. dat even. Ja. En dan krijg je ja. allemaal prachtige foto's, maar zijn die mensen eigenlijk helemaal niet meer nee, op een gegeven moment. Nee, dat klopt. En dan ga je er tegen kijken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 In plaats van alleen maar op een telefoon zitten en scrollen. En dat ja. is natuurlijk hartstikke moeilijk, dat begrijp ik. Maar daarom ben ik ook heel blij dat onderwijsinstituten uh, daar ook bij helpen. Dat je je telefoon ook echt moet inleveren op school. Ja, weet je wat er wel is? De ouders geven eigenlijk het uh, verkeerde voor, voorbeeld uh, over het algemeen. Ja, zitten ook heel vaak. Ze zitten heel over, vaak ja. op hun telefoon. En opa en oma, die kunnen ja, tegenwoordig ja. ook al. al allemaal, Kijk toch? je nou nog mee? Ja, oh, het viel op. Ja, ja. ja nee, maar dat, uh, dat is toch helemaal fout ook uh, eigenlijk. Ja, zeker. Zeker maar. Juist omdat het juist heel erg nieuw is nu.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 can we we're gonna party as much as we can hey. Oh. Hey. Hey. dit was gewoon een ander uh, uh, project uh, die we draaiden. Back to the 90s, volgens mij met de uh, Summer Jam, inderdaad, uh, van de Andedok Projects. We gaan weer verder met uh, communicatie. En uh, ja, de social media bij uh, jongeren blijft uh, gewoon uh, belangrijk, ook uh, voor ze. Ja. En ze zijn uh, bang, inderdaad, wat jullie ook zeiden, om uh, wat te missen. Maar hoor je er ook nog wel bij als je zegt: van hey, ik ga even een paar dagen minderen. Mm. Ja. Mag je dat ja. zomaar doen? Hoe reageren de vrienden daarop? Ja, ik denk sowieso dat. Uh...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 Met je opa praten wil je wel. Toch? <laughs> Zeker. <laughs> Een liedje van geweest, helemaal opa. Ja, ja. Oh ja, ja, ja. ja. Nee, ja, ja dus, uh, Oké, okay, over liedjes gesproken. Laten we even uh, ja, muziek gaan uh, doen. We ja, ik heb nog de banken bank. zitten klaarstaan hoor. <laughs> we gaan even lekker funky doen. Oh, lekker. Heerlijk, ja. dat vind ik altijd zo'n lekkere muziek. En ik mag er één in het hele programma draaien van mezelf. Dus, okay. uh, nou, daar komt hij aan, de funky player. En Do You Feel The Fire Tonight? Can you feel it in the air? Something magic, something rare. Neon lights across your face, so right. Slow desire in every trace, alright. Every move pulls me inside to a place we try to hide. Velvet whispers, skin on skin. Uh -huh. Feel the rush begin again. Every second locks us in To a rhythm deep within Do you feel the fire tonight? To tell The energy just flows. Keep on. Every breath, every sound lifts me up, spins me around. Golden shadows, bodies close, so. de funky player, dat was weer even een mooie funky momenten. Ja, en dat is weer een artiest die niet even zegt dat hij klaar is met zingen. <laughs> Voordat je het weet is, het <laughs> is klaar. Zeker weten. Nou, we waren net op tijd, toch? Ja, we waren Ja, ruim op tijd, zeg maar. We gaan in deze laatste minuten, we hebben nog tien minuten te gaan tot aan het nieuws, uh, gaan we de zaken nog even samenvatten, want het is wel een, uh, een belangrijk onderwerp, die uh, toch een, uh, bij 20% van de jongeren in Zandvoort en Haag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 Nou, fantastisch. Uh, dan zijn we denk ik rond. He, op, of heb ik iets gemist? Nee, nee alles, alles is verteld. Zeker. Nou, alles is verteld. Hoe is het mogelijk? Het... Heel goed, Benno. Heel goed. Ja. <laughs> Alle ja. vragen gesteld. Ja, ja, ja. Dat, uh, we zijn helemaal rond. Dankjewel voor de komst in de studio. Ja, jullie heel erg bedankt dat ik hier mag zijn. En, ja. uh, graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Zeker. Ja, en ik zou maar zeggen inderdaad uh, voor uh, die jongeren. Don't worry, be happy. Ja, inderdaad. Zeker ja. een goede. Ja.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 Worries. be happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy and i got no place to lay your head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 she if she'd let Dit is zfm Hier,